omdat de PVV en de VVD de hypotheekrenteaftrek intact laten... worden de problemen ook groter op de markt voor koopwoningen. Volgens het CPB zullen de prijzen van koopwoningen dalen... bij uitvoering van de meeste partijprogramma's. Op Sardinië hebben tientallen mijnwerkers zichzelf opgesloten... op een diepte van bijna 400 meter. Ze protesteren daarmee tegen de dreigende sluiting... waardoor 460 mensen hun baan verliezen. Voor de ingang hebben de actievoerders een grote berg steenkool gestort... waardoor de mijn alleen nog te voet bereikbaar is. Ze hebben ook 350 kilo explosieven mee naar beneden genomen. Wat ze daarmee willen doen is onduidelijk. In Breda heeft de politie een schot gelost op een voortvluchtige man. Die raakte daarbij lichtgewond aan een bovenbeen. Tijdens een surveillance ontdekte de politie... dat de automobilist nog een gevangenisstraf van bijna twee jaar moet uitzitten. Toen de man de politie zag, reed hij hard weg. Waarna een agent op hem schoot. Minder mensen gingen vorig jaar naar een camping in Nederland. Ook brachten de gasten minder nachten door in hun tent of kerven. Dat zegt het CBS. Met de slechte zomers van de laatste jaren... is de camping echt minder aantrekkelijk geworden. Dus dan liever een huisje huren. De gasten in verhuurde huisjes in Nederland namen toe met 3,8 procent. Het waren vooral meer Nederlanders, maar ook meer Belgen en Duitsers. <middels> Het weer droog en zonnig met af en toe stapelwolken. Temperatuur uiteenlopend van 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen in de ochtend bewolkt, af en toe regen of motregen. In de middag droog en opnieuw zonnig. ABB Verkeersinformatie. Vertraging op de A16, Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en knopend Klaverpolder, 7 kilometer. Na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechterrijstok is dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Haringvlietbrug... of de route via Gorkum te nemen over de A15 en de A27. Ook vielen nu op de A28 utrecht Zwolle bij Amersfoort 3 kilometer... en op de A50 Arnhem-Os. Tussen Knoop het Valburg en Knoop het ewijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Bij ons aan tafel, Maurits de Bruin, hij schreef een boek over zijn verdwenen broer. Frans Kok, met hem praten we over, spraken we over watertappunten. Marleen Molenaar, zij is van de Ajax-vrouwen. En Sandra de Kramer, die gaat praten over pepernoten. Uh, thuis van achter uw pc de uitslagen van uw ziekenhuisonderzoek bekijken. Het kan sinds vanmiddag als u patiënt bent in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. Het is het eerste ziekenhuis dat het patiëntendossier toegankelijk maakt via internet. Marcel Heldoorn, u bent van de Landelijke Patiënten en Consumentenfederatie. En u weet alles van het elektronische patiëntendossier. Hoe vernieuwend is het Radboud Ziekenhuis hiermee? Nou, Het Radboud is uh, een van de ziekenhuizen die op dit gebied heel erg voorop loopt. Uh, zij zijn al een aantal jaren bezig met uh, ja, uitzoeken hoe het gaat met uh, digitale polies. Uh, met uh, nou, inzagen in dossiers. Met uh, communities op internet waar uh, patiënten lotgenoten kunnen, kunnen ontmoeten. En waar ze kunnen... Ja, vragen kunnen stellen op een forum, bijvoorbeeld aan de dokter... of aan de verpleegkundige. Ja, dus dit was een logische uh, vervolgstap? Ja, dit is een logische vervolgstap voor hen, ja. ah, Oké, okay. nou, we praten zo uh, verder met je, Marcel Heldorn. En als u iets kwijt wilt, gebruikt u dan uh, op Twitter de hashtag DIDD. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Ja, zonder de kramer, uh, we hoorden je al. Uh, maar nog even voor de mensen die net inschakelen. Waar maak je je druk om? De supermarkt Spar. Die leggen pepernoten nu al in de winkel. Het ja. lijkt wel alsof ze bezig zijn met het eerste kievitzaai. Elk jaar moet het maar steeds eerder moeten die pepernoten in de schappen... om maar een PR-stunt uh, voor elkaar te boksen, volgens mij. En is maar... Spar de enige of zijn de anderen uh, net zo schuldig? Inmiddels volgen de anderen, heb ik me laten, laten vertellen. Maar, ze hebben... maar Spar is degene die het vorige week trots in alle media heeft, uh, heeft lopen rond toeteren... van wij zijn de eerste met pepernoten in de schappen. En dan denk ik van wacht eventjes... Kinderen raken geklutst. Maar ik ook. Ik ben compleet in de war. Mensen hebben juist een behoefte aan seizoenen. Ja, je gaat uh, in debat met Sjaak Kranendonk, directeur van uh, supermar Supermarkt Keten Spar. Goedemiddag, meneer Kranendonk. Goedemiddag. Ja, wat is dat nou? Nu al pepernoten in de winkel? Ja, ik heb het ook uh, gezien. Oh, het verbaast <lacht> u. Het verbaast <lacht> u. <lacht> ja, ja, ja, ja, want dat is helemaal niet wat wij. Uh... Wat wij bedacht hadden. Maar oh, u trekt is, ze weer uh, terug, die pepernoten? Nee, nee, nee, kijk, dit is, een, dit is een, uh, een zelfstandig ondernemer in Groningen. En in die winkel is al heel lang een soort traditie. Die, die gaat heel ver terug. Zelfs toen deze winkel nog een, uh, geloof ik zelfs een C1000 winkel uh, was, uh, deed men dat daar al. En uh, kennelijk zit dat uh, zo in de genen dat men dit heeft gedaan. Het is niet ons beleid uh, van spar. Uh, dus ik maak oh. ook bezwaar tegen. Er ligt bij, spar, er ligt het bij, ligt bij één sparwinkel. Het ja, maar... ligt bij één sparwinkel ja. in Groningen op het Wielenwalplein. Maar het wordt maar een trend. Het wordt een trend. Hebben, zegt u? Het wordt een trend. Steeds eerder de pepernoten in de schappen. Ja, dat, dat, ja, laat ik het zo zeggen. Het is een soort, naarmate, jullie, naarmate we met z'n allen ook daar meer aandacht aan besteden... wordt die trend alleen maar heftiger, denk ik. We moeten het ook niet erg, erg opblazen het is, het is één winkel, uh, uh, incidenteel wat mij betreft. Het is niet ons beleid. Het is niet onze keuze om uh, steeds vroeger pepernoten te gaan. Breven. Sander de Kamers. Ja, u zegt daar dat het een traditie is bij de SPAR in Groningen... om die pepernoten, in, uh, als we nog met, uh, op badhanddoekjes op het strand liggen... in de schappen te leggen. Maar het is juist de traditie, de traditie dat we die eten in de, in de winter... Rond vind de klaarstijd <laughs> Nou, ik weet niet of je afgelopen zondag hebt gekeken wat voor weer het was. Wat dat betreft had hij, uh, had hij wel op de plek <laughs> ja, geweest. Ja, dat, maar daar komt hij niet mee weg. Nee, nee, nee <laughs> maar dat ik. Maar, nee, maar ik bedoel, we moeten ook niet, uh, we moeten ook niet zo klassiek uh, blijven denken, maar ik ben met, ben met iedereen eens. Weet je, dit is, dit, is niet, uh, dit is niet wat we willen, dit is niet wat we standaard doen, dit is in deze winkel zo gebeurd. Punt. Uh, en het zou heel mooi zijn als we met z'n allen gewoon uh, ergens uh, rond de herfstvakantie ook gewoon met de pepernoten met Sinterklaas beginnen. Is maar, dat goed voor jou, Sander? Nee, uh, rond ja, de herfstvakantie? Ja, maar dit gaat wel heel makkelijk allemaal, jongens. Ik ben, ik, nou ben ik weer in de war. Het moet niet gekker worden. Maar u snapt toch wel dat, dat mensen juist behoefte hebben aan seizoenen. U moet, die, u moet ze juist op de vinger stikken bij de, bij de lokale spar. Het kan wel een zelfstandig ondernemer zijn. Maar ze opereren onder jullie naam. Ik zeg, ik eruit die pepernoten. Want he, Mijn dochter gaat bijvoorbeeld... Voor Het wordt eerst naar school, nu naar de middelbare school. Die is al heel erg onder de zenuwen. Wat komt ze tegen bij de supermarkt? Ook nog eens die pepernoten. <lacht> nou, dan, dus die zit die nu helemaal die zit onder de vlekken. Nee, maar ik heb, ik heb wel heel veel vertrouwen dat jullie opvoeding al zodanig is... Dat, dat ze alleen niet van pepernoten echt van slag raakt. Nogmaals, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Uh, dit, want... want ja We kunnen natuurlijk alles nu uh, op gaan hangen aan pepernoten. Dat is ook een beetje onzin. En seizoenen, ja, maar seizoenen vervagen steeds vaker. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat we veel meer dingen... Uh, zeg maar, uh, uh, uh, uh, het hele jaar rond uh, ja. doen. Ik wou, ik ben, maar ik ben niet voor het hele ja. jaar rond pepernoten, hoor. Daarover geen misverstand. Ja. We, we hebben ook een weer maar... voeding aan tafel. Humane Uit Wageningen nog wel. Dus zelfs, Frans ja. Kok, uh, geef het ultieme oordeel graag. Ik, ik, ik wil eigenlijk inderdaad doorbeduren op wat u zei. Dat, dat eigenlijk gedurende alle seizoenen ja. uh, puilt... Eigenlijk de supermarkt uit met producten die, die je eigenlijk bij voorkeur in de in, in de lente, misschien, en andere in de zomer, en andere in de herfst, en andere in de winter. En dat is al een ontwikkeling die al tien jaar of nog langer geleden ingezet is. En, ja. en die volgens mij ook met die pepernoten wellicht uh, ja, tot het extreme doorgevoerd wordt. En, en dat is misschien toch niet zo'n goede zaak. Hoe ziet u dat? Ja, kijk we nou, kunnen natuurlijk een hele discussie hebben die, zou, die is maatschappelijk vind ik veel relevanter dan zeg maar de discussie over uh, pepernoten wel of niet uh, wat vroeger. Nog als die pepernoten moet je koppelen aan het moment van Sinterklaas en dat is niet zozeer seizoensgebonden als wel gewoon heel erg een datum gebonden. Uh, terwijl zeg maar het hele jaar door aardbeien met z'n allen, ja dat is natuurlijk een veel wezenlijkere discussie, want ja. de maatschappelijke kosten die we met z'n allen maken om het hele jaar rond gewoon... Uh, aardbeien te hebben, die dan ingevlogen moeten worden vanuit uh, Spanje, Marokko of uh, Israël, is natuurlijk eigenlijk een veel serieuzere discussie dan de discussie over de pepernoten. Nou... Uh, nou, maar weet je wat zo jammer is? Je kijkt heel erg uit naar bepaalde producten. Naar pepernoten kijk je bijvoorbeeld uit, ja. dat is een hele mooie periode. Die pepernoten zijn na 5 december zijn die weer verdwenen, dus die kun je dan niet heel lang niet eten. En dan komt uiteindelijk die tijd er weer aan dat ze weer, dat dus ze weer liggen. Je nemen dochter neem ik ja. aan. Ja. Nou, nee, of, ik spreek ook ja. enorm namens mezelf hoor. want die pepernoten die gaan er wel in. Ja. Nee, maar snap je dat? Dan... En, en dat is zo ja, nee. jammer dat je dat, je, dat, dat. dat gaat je weg. Hoe dan de oliebollen? Ja. ja. nou, ik denk dat uh, ik heb ze al staan. Inderdaad, oliebollen verwacht ik bij jullie in juni en de paaseieren <laughs> in december straks. Kijk. En parasols kijk. begin januari. <laughs> nou, ja, als, laat ik het zo zeggen, Paraplussen uh, in augustus zijn geen overbodige luxe. Dus dat geldt ook <laughs> maar, voor kapplazen <laughs> trouwens. Maar, maar, maar weet je wel, ik me nog wel even afvroeg. Zijn dit niet de kliekjes van vorig jaar? Dat jullie nee, op een nee, hele nee, nee, sluwe nee, nee, manier proberen nee. die oude troep <laughs> kwijt te raken, zo nog eventjes. Dat ze ja. nog net houdbaar zijn. Ja, nee, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Dus kennelijk zit hij <laughs> zelf zo in elkaar. Maar wij niet. Oh. Uh, we hebben het zelfs niet eens. We hebben het zelfs nog niet eens uitgeleverd aan de winkel. Dus deze winkel heeft ook echt gewoon. Uh, en natuurlijk is er dan hier en daar wel uh, ergens wat te kopen. Ik weet niet waar die het vandaan heeft zelfs. Uh, uh, wij leveren, we hebben toevallig net een nieuwe verpakking. Nou, daar zijn de eerste stromen nu in. Want die worden wel in de, uh, in de komende weken natuurlijk, uh, zeg maar, hè, worden die besteld. Dat wel. Uh, maar oude troep, ja, dat is het niet houdbaar, de THT. Ik heb geen idee hoe lang nou, die precies is, maar die is gewoon uh, niet houdbaar. Dus dat kan niet. Maar dan heb ik nog één, de, eigenlijk de hamvraag. Nou, Waarom dan? liggen die pepernoten nu in de schappen? Nou, ze liggen alleen... Ik, ik relativeer op het dat op Alleen op die ene winkel, ze liggen niet overal Ja, maar waarom? waarom? Ja, omdat het een traditie is. Omdat dat een traditie is, omdat er kennelijk iemand is die het heel leuk vindt, of die winkel het heel leuk vindt, om daar gewoon als eerste mee te zijn. Ja, en of je dat nou wel of niet ludiek moet noemen of vindt, eh, eh, eh, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Maar, maar zo is die een beetje ontstaan. Zoals er, eh, en misschien moeten we daar net zo'n nationale discussie van maken als over het zei. Eh, ja. eh, tegelijkertijd denk ik eh, dat, dat de vraag die net gesteld werd over artikelen het hele jaar door hebben uh, dat daar veel meer maatschappelijke relevantie ja. in is. Maar dat vinden we heel gewoon aardbeien het hele jaar. En daar maken we ons niet eens meer druk om. En die zou eigenlijk een veel wezenlijkere discussie moeten zijn met elkaar. Zeker als je kijkt naar wat dat aan, aan milieubelasting betekent, aan, aan uh, uh, uh, uh, transport en uh, uh, uh, al dat soort zaken. Maar hm. dat is een veel moeilijkere discussie, want ga iemand maar zeggen dat die in de winter geen aardbeien meer mag eten. Ja. Maar nu ga je die andere sector de Zwarte Piet toeschuiven? Nee hoor, helemaal niet. Dat nee, is een, een woordgrapje, sorry. was maar een woordgrapje. Maar de vraag blijft nog wel even, Sander, die wil jij misschien ook wel stellen. Gaat die, wordt er nou even gebeld met die filiaalhouder daar? Ja, ja daar ben ik wel heel een benieuwd naar. Ondernemer, dat is iets anders dan een filiaalhouder. Eh... Uh, uh, ja, dat contact is er. Maar uh, laat ik zo zeggen, als ik zelfstandig ondernemer was... dan snapte ik ook wel nu dat het nu interessant is om juist met al die aandacht... om ze nog even te hebben liggen. Ja. Uh, we uh, want iedereen iedereen komt in, en je wil ze ook niet teleurstellen als iedereen die nu heel vroeg wil... denkt, ik moet op het ieder geval blij in Groningen ja. zijn. Maar... Stande de kamer, tot slot. <lacht> ik denk wel dat... Uh, ik heb een belletje gekregen van Sinterklaas. Ja. En jullie kunnen lachen hoor, dadelijk 5 december. <lacht> die was er ook niet blij mee. Dat <lacht> is waar het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 Search for between the sheets or feeling blind. I realize all I was searching for was me. Oh, oh. Howard, keep your head up. Het is 16 over 3 bij Dit is de Dag. En patiënten van het Radboud Ziekenhuis kunnen vanaf vandaag hun medisch dossier digitaal inzien. Het Nijmegen ziekenhuis is daarmee de eerste die al haar patiënten deze mogelijkheid biedt. Er zit natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Daarover praat ik met Marcel Heldoorn van de Consumenten- en Patiëntenfederatie. En meneer Heldoorn, dat ziekenhuis geeft patiënten de kans om hun persoonlijk dossier in te zien. Hoe werkt dat? Nou, je... Gaat naar een uh, internetpagina van het ziekenhuis. Daar uh, kun je met uh, behulp van je DigiD... wat je ook gebruikt uh, voor de belastingaangifte, uh, inloggen. En dan uh, kun je daar ja, de, je medisch dossier in zien. Dus dan zie je gewoon wat er in het ziekenhuis over jou bekend is. Ja, dat kan je dan gaan lezen. Uh, ik kan me voorstellen dat je misschien toch wel hoger opgeleid moet zijn... om dat dan ook werkelijk te kunnen begrijpen. Of is het voor iedereen toegankelijk, denkt u? Nou, kijk, iedereen kan het doen. Uh, ja, natuurlijk... Staan er in dossiers uh, uh, dingen die ja, moeilijke woorden die dokters gebruiken? En dat is ook precies wat uh, ja, patiënten zeggen. Wij hebben in het verleden ooit eens, uh, met een groep patiënten gepraat. Toen nog in het kader van het uh, landelijk elektronisch patiëntendossier. Van ja, wat zie je nou als je uh, een dossier ziet en wat kun je daarmee? De patiënten zeiden: uh, Het is wel uh, moeilijke taal. Maar zo praten dokters nou eenmaal. Dus dat begrijpen ze. En ze zeiden ook: Ja, als ik een, een woord niet begrijpt, dan kan ik dat op Google wel opzoeken, of mm. in Wikipedia. Of uh, Ik ken wel iemand in mijn omgeving die daar wat meer uh, kijk op heeft. Ja, zo doen we dat eigenlijk uh, met andere dingen, met dus, andere dus dingen dat ook. Dus dat is niet een belemmering voor mensen om het in te kijken, bijvoorbeeld. Nee. En bijvoorbeeld het schrikeffect, want je kan bijvoorbeeld las ik ook uh, uitslagen van het laboratorium kan je ook bekijken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Nou, dat je denkt van, ja, maar misschien is dit wel een verschrikkelijke uitslag. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, uh, ja, daar, daar zitten wat verschillende kanten aan. Uh, er is, voordat ze daarmee begonnen zijn in, in Nijmegen en op andere plekken ook... Uh, wel natuurlijk gekeken naar kunnen patiënten uh, ja, dit, dit soort berichten uh, zelf aan. Uh, er is gekeken uh, ja, bij, bijvoorbeeld bij bepaalde aandoeningen en uitslag of ik kanker heb of niet. Ja, daar, daar wordt bijvoorbeeld een wachttijd gehanteerd... zodat de dokter zeker weet van, nou ja... Uh, pas na een week kan die patiënt het inzien. En ik moet dus zorgen dat ik voor, uh, voor dat moment... eigenlijk een afspraak met die patiënt Want heb Want het gehad. is wel het idee dat je, het eer, dat je eerst met je dokter... Hebt, met je arts hebt gesproken voordat je het dossier ja, bekijkt? Ja, alleen uh, het is niet zo dat uh, het zeg maar pas openbaar wordt... op het moment dat de dokter uh, zegt... van, nou nu heb ik het uh, besproken, het is... Uh, nou ja, gewoon een wachttijd van zeg maar een week. En dan, maar dan, is dan mag het je maar zo... hopen dat dat gesprek inmiddels heeft plaatsgevonden. Ja, maar dat is natuurlijk dan ook een beetje de verantwoordelijkheid. En denk ook een beetje stok achter de deur voor de dokter om daar dan ook. Ja, maar ja, als, die, als die nou eenmaal niet kan die week, en druk is. Nou ja, dan uh, kijk als een dokter het niet is, wordt zijn dienst overgenomen door, oh. door een collega. Zullen we eens even vragen aan Jan Kremer? Hij is gynaecoloog en hoogleraar en de drijvende kracht achter de digitaliseringsslag van het Radboud Ziekenhuis. Goedemiddag meneer Kremer. Goedemiddag. Ja, kunt u garanderen dat dat gesprek tussen arts en patiënt al heeft plaatsgevonden voordat de patiënt die gegevens in zijn dossier gaat bekijken? Nou, het gaat hier over uitslagen kanker of geen kanker bijvoorbeeld, hè? de uitslag van weefselonderzoek. En daarvan kan ik garanderen dat elke dokter dat binnen die twee weken die wij hanteren hier in, de, in Nijmegen met de patiënt besproken heeft. Ja. Het kan niet zijn dat een uitslag van kanker of geen kanker langer dan die tijd wacht. Maar andere, andere uitslagen mogelijk wel? Andere uitslagen zou het kunnen. Uh, daar hebben we een uh, grens van één week uh, neergezet. En er zijn heel veel uitslagen die patiënten ook uitstekend zelf kunnen beoordelen. Zeker mensen die uh, ja die gewoon chronisch ziek zijn en weten waar ze op moeten letten. En dan zou je kunnen afspreken met een aantal eenvoudige uitslagen. Van nou kijk zelf. En als het goed is dan is het uh, dan, dan, uh, dan hoef je niet terug te komen. Heb je vragen? Neem dan met ons contact ja. op. Frans Kok, je had ook al Ja, bij die laboratoriumuitslagen, misschien ook scans en zo. Kun je daar dan ook, of worden daar ook normaal waarden bij, hè, normale ranges bij gegeven? En komt er ook op de website duiding van uh, hoe het geïnterpreteerd moet ja. worden? Of wordt dat overgelaten ja. aan de patiënt? Kijk, nee, dat is een goede vraag. Hè. Kijk, dit, dit is een, een eerste stap. En daarmee zijn we uh, nou ja, echt, echt uh, ook de, dit aan het, uh, aan het uh, verkennen voor een gedeelte. We zijn het uh, eerste ziekenhuis in Nederland die dat doet, dan misschien wel in Europa. Um, dus, dus daar moeten we ervaring mee opdoen. Wat we wel doen is, de normaalwaarden staan bij dat laboratorium uit Er staat geen duiding bij in patiëntentaal van dit betekent dit en dit zou voor u dit betekenen. Er mm -hmm. is wel een gelegenheid om, uh, we hebben hier in de Radboud uh, digitale communities. Dus uh, patiënten kunnen lid worden van zo'n community, van, een, van bijvoorbeeld uh, de community patiënten met, uh, met borstkanker. En daar kun je vragen stellen aan je behandelaar, waarbij je dan ook antwoord krijgt. Ja. En je kunt natuurlijk op de normale manier vragen stellen aan je behandelaar ja. in de spreekkamer. U bent al een tijd bezig hè, om dit... Dit soort dingen ook uit te uit te uit te zoeken en, en te experimenteren. Hoe is het voor artsen om toch wat meer op de vingers gekeken te worden dan, dan vroeger? Ja, dat was, aanvankelijk was daar weerstand tegen en uh, ook het idee van, nou kunnen patiënten al die gegevens al aan en uh, wat moeten ze daarmee, ze snappen het toch niet. Hè? Dat was echt, uh, toen we er in 2003 mee, mee begonnen was, dat het, uh, het misgehoorde commentaar. Maar ik moet zeggen dat we daar wel een, een duidelijke verandering uh, moeten constateren nu. En je ziet nu ook dat heel veel artsen, laat ik het anders zeggen, steeds meer artsen, gaan zeggen van, nou eigenlijk wel heel erg fijn dat, die, dat, dat de patiënt nu ook die gegevens in kan zien. Want dan kan die patiënt meedenken en met ons samen werken aan een, aan een, aan een betere... Proces van, uh, van de behandeling en van uh, misschien ook wel de uitkomst van de behandeling. Wij noemen dat hier in Nijmegen. Ja, je moet de patiënt als partner zien en ja. gebruik maken van de kracht van die patiënt. Maar ze helden, Hel heeft u het ook het idee dat artsen dat ook inderdaad zo ervaren? Dat de patiënt een partner is. Nou ja, Jan zei het al. Uh, het, het is natuurlijk wel een, een leerproces. Uh, mm -hmm. De dokters zijn op dit moment natuurlijk niet gewend en, en ook niet zo opgeleid uh, dat ze uh, overleggen met de patiënt. Maar wij zien wel degelijk. Uh, ja, in de toekomst uh, toch wel veranderende rol. Kijk, als je kijkt naar de ontwikkeling in de maatschappij... dan nemen wij als burgers van autoriteiten uh, veel minder aan dan 25 jaar geleden. En mm -hmm. dat is in de zorg natuurlijk ook zo. Waar, waar de arts tot, ja, uh, de, he, tot voor kort misschien als autoriteit gezien werd... is nu heel veel kennis nou, via internet beschikbaar. En krijg je maar dus... willen we het, is mijn vraag. Nou ja, ik, ik denk niet te de vraag willen ik denk zelfs dat er, dat, er, de, uh, dat er gewoon een noodzaak is dat we, uh, dat we ook zullen moeten. Kijk, we hadden het in het begin van de uitzending over uh, de stijgende zorgkosten onder andere. En dit helpt geld te besparen? Nou ja, het is zelfmanagement, uh, zoals dat dan in uh, de vaktermen hmm. heet. Hè, het het inzetten van patiënten in hun eigen zorg en in hun eigen behandeling. Dat is aan de ene kant een soort van emancipatie. Je, je, je wordt ik, betrokken ik even in je beter. zorg. Bijvoorbeeld Marleen, uh, wat vind jij ervan met deze ontwikkeling? ja. Ik denk aan de ene dan kant dan goed, maar uh, omdat alles uh, gedigitaliseerd wordt... Ja. en, en je steeds, uh, het ook wel heel goed is om te weten wat je zelf hebt. Hè, soms denk je misschien wel eens die dokters die weten meer uh, dan, dan ik zelf. Dus dat wordt nu wel uh, ja, duidelijker. Maar ik vraag me wel af inderdaad of patiënten dat allemaal zullen snappen. Hm. En of dat dan niet een eigen leven gaat leiden. En misschien is het dan wel aan de artsen om ze ook iets mee te geven. Dat, dat de omschrijving van uh, wat er aan de hand is, dat dat wat duidelijker wordt... Ja. En dat ja, daar kan dan... ik wel wat over zeggen. Ja, Jan ja, Kramer? Ja, want ik heb, we hebben natuurlijk hier uh, ja, ruim negen jaar ervaring inmiddels al met uh, inzagen. En ik heb echt duizenden patiënten gezien die gewoon inzagen in een dossier hebben. En uh, mijn ervaring is dat een, een belangrijk deel van hun uh, daarin kijkt en het uh, gedeeltelijk begrijpt... En, uh, maar het enorme prijs stelt dat ze kunnen kijken. Want ze zeggen letterlijk, dit is het meest kostbare wat je hebt, is je gezondheid. En dan zou je je eigen gegevens over die gezondheid niet mogen zien. Dus ze vinden het ook een soort, uh, ja, volstrekt normaal eigenlijk dat het, dat het kan. En uh, wat je ook wel merkt is dat, het, uh, dat ze het ook wel zien van, hey, blijkbaar neemt die dokter mij serieus. En wil hij mij ook gegevens laten zien en wil hij de informatie ja. met mij delen. En je krijgt dan toch meer een sfeer van uh, vertrouwen. En dat is okay. iets wat ik in de spreekkamer okay. gemerkt heb. Dus dat vertrouwen, dan is er natuurlijk nog een ander punt. Hoe zit het met de veiligheid van gegevens? Want er werd al even het elektronisch patiëntendossier genoemd. Dat is uiteindelijk niet doorgevoerd, ook vanwege het probleem van beveiliging. Uh, hoe zit dat bij u? Ja, dat is natuurlijk uh, uh, wat anders. Hè? Want bij het elektronisch patiëntendossier gaan gegevens over jou worden gedeeld uh, met andere personen. Meestal natuurlijk uh, artsen of andere zorgverleners. Mm -hmm. En daar is hier geen sprake van. Hier is het zo dat jij alleen maar inzage hebt over jouw gegevens. En uh, dat is dus een ander uitgangspunt. En mensen kunnen ook... Uh, maar kan het, het niet gehackt worden? Of kan niemand ermee aan de aan de. Aan de nee, de wij gebruiken op dit moment echt de hoogste standaarden die er zijn. Dat is uh, naast de DigiD met sms-verificatie... is dat ook nog een keer een... Uh, ja, dat heet technisch gezien een opt-in-procedure. Dus je moet zeggen van... ja, ik wil dat mijn dossier voor mij zichtbaar gaat worden. Je moet aan baan lopen, je moet je identificeren en je moet ook nog een keertje inloggen met DigiD en laten zien dat de mobiele telefoon die je bij je hebt ook daadwerkelijk jouw mobiele telefoon ja. is. Maar is het 100 en is het eigenlijk een, Ja, nog een extra standaard boven de standaard die ja. er al wordt gevraagd door inspectie en anderen. Maar zo helder, uh, jullie houden natuurlijk ook de vinger aan de pols als het hier om gaat. Is dat is het veilig? Ja, kijk veiligheid is is uh, altijd uh, uh, kans berekenen. Het gaat over risico's, het gaat over een mogelijkheid dat iets uh, uh, fout gaat. K kijk, wat ik hier hoor is dat er gewoon uh, naar de huidige stand van, uh, van de techniek uh, maximale uh, ja, uh, maatregelen worden genomen. Ja. En ja, meer kun je niet doen. Nee. We hopen jullie ook dat het ook in andere ziekenhuizen gaat, gaat plaatsvinden? Want nu kun je dus alleen als je patiënt in het Radboud bent, uh, kun je er gebruik van maken. Maar is het... Ook jullie verlangen dat dat op, op meer plaatsen gaat? Ja, te Wij, wij uh, verwachten heel veel van uh, nou ja, e-health, zoals dat in goed Nederlands inmiddels wel, uh, wel heet. He, de mogelijkheid dat je als patiënt uh, ja, goed ja, wordt, wordt betrokken bij je, bij je zorg via die digitale weg. We zien nou ja, op internet uh, en op de mobiele telefoon duizenden uh, toepassingen, uh, apps voor op je mobiele telefoon. Uh, die proberen die patiënt te ondersteunen uh, mogelijkheden om... Bijvoorbeeld zelf thuis allerlei zaken te meten. Uh, bloeddruk, uh, bloedstolling, uh, noem maar op. Ja, dat, dat is, dit is een beweging die uh, uh, nu ja, nog in de kinderschoenen staat in de zorg... maar die wel echt goed op gang komt. En wij ondersteunen dat van harte. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Mensen van die patiënt zijn bij het Radboud kunnen al aan de slag. Hartelijk dank, Jan Kramer. En ook hartelijk dank voor de toelichting, Marcel Heldor. We gaan naar de dichter bij de dag. En dat is Kasper Peters. Dag Kasper. Goedemiddag. Gooi je, je er wat mee vandaag? Ja, dat was enorm veel. Maar ik heb bijvoorbeeld over die jongen die op zoek was naar zijn broer... daar had ik ook een heel stuk over, maar die heb ik ook weer weggegooid. Ach. En uiteindelijk, uiteindelijk heb ik toch nog uh, een ander gedicht uh, wat ik toch het mooiste vond. Ga je gaan. Het heet een liter tijdens verkiezingstijd. De laatste plannen voor de peiling, de glimlach voor een kiezer... en het water stroomt waar politici drinken voor de ochtendkrant uitkomt. Wordt het een koekje bij de koffie in het huis van de minister of dikke plakken cake? Kan je cijfers vertalen in meer vet voor de vetten? Of mag de buurjongen, die met hommels praat in de tuin, weer naar school? Hij houdt van sprookjes, maar kan zelf niet lezen. Een stem in verkiezingstijd is meer dan het antwoord op een rekensom. Een liter blijft een liter. En een stem, een stem met een klein gesprek bij de pomp... Op het lijf. Dankjewel, Casper Peters. Ja, <laughs> het gedicht is later terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu en op de site kunt u ook alle gesprekken nog even terugluisteren. Ja, we nemen afscheid van onze gasten. Een hele rij namen. Maurits de Bruin, eh, Frans Kok, Marleen Moordenaar, Marcel Heldoorn en Sandra de Kramer. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Hier zometeen na half vier de Villa, Villa VPRO. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, leuk dat je er weer bent. Dank je. We gaan het hebben over boosting. En dat is een truc van sommige invalide sporters... om hun prestatie te verhogen. Nou, Hoe het werkt, dat hoor je straks. Het is trouwens hartstikke verboden. En de officials van de Paralympics in Londen... die beginnen woensdag, die gaan er heel erg scherp op letten. En in de serie hoofdredacteuren van Partijbladen... praten we zometeen met Diederik Olders van De Tribune van de SP. Hoe journalistiek onafhankelijk is dat blad eigenlijk?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 De problemen op de woningmarkt worden eerder groter dan kleiner als de verkiezingsprogramma's van PVV, SP, VVD of CDA worden uitgevoerd. Volgens het Centraal Planbureau komt dat doordat deze partijen het exploiteren van huurwoningen minder aantrekkelijk maken. Daardoor ontstaan langere wachtlijsten en meer scheefhuurders. Volgens het CPB zullen de prijzen van koopwoningen dalen bij uitvoering van de meeste partijprogramma's.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 AMB Verkeersinformatie. Op de A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat bij de afrit Numansdorp 2 kilometer file. Dat zijn voor een deel mensen die omrijden vanwege de problemen eerder vanmiddag op de A16. Maar daar is alles weer open, bij de Moerdijkbrug. Op de A50 arnhem oost tussen de knoppen Tevalburg en Ewijk 3 kilometer, vanwege de werkzaamheden daar. En er is een ongeluk gebeurd ten noorden van Amsterdam op de N247. Voor eigenlijk twee ongelukken. Richting Hoorn is de weg dicht tussen het Schouw en Broek in Waterland.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 Op de Veluwe begint een proef waarbij automobilisten gewaarschuwd worden... voor ambulances of brandweerwagens. Je krijgt dan een seintje op een ontvanger. Als je, maar, maar, zijn, die, zijn die sirenes toch voor, die zwaailichten? Ja, als, als ze met, op, op weg zijn met sirene en zwaailicht... wordt je gewaarschuwd door een seintje op je ontvanger. Ik begrijp er ook niets van. En waarom de Veluwe? We gaan beginnen. Tot half vijf zijn wij bij u van Villa VPRO. Hartelijk welkom hier op Radio 1. Veiligheid en justitie, de toestand van onze rechtsstaat. Bij de vorige verkiezingen waren dat nog hot items. Maar nu hoor je er niemand meer over in de campagnes. Is dat terecht? Luister naar ons panel Schuld en Boete na vier uur en oordeel zelf. En in onze serie met hoofdredacteuren van Partijbladen praten wij met Diederik Olders van de Tribune, het nieuwsblad van de Socialistische Partij. De ogenschijnlijk onstuitbare koploper in de peilingen. Dat en meer het komende uur in Villa VPRO. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Boosting, kent u dat? Het is een truc van invalide sporters, sommige invalide sporters, om prestaties te verhogen. Het heeft alles te maken met het kunstmatig verhogen van de bloeddruk. En dat doe je bijvoorbeeld door een naald in je testikels te steken, als je een man bent tenminste. Het is gevaarlijk en hartstikke verboden. De officials van de Paralympics, die woensdag in Londen beginnen, die gaan daar speciaal op letten. Thomas Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit en u weet alles van dwarslezies. Dat heeft hier namelijk ook mee te maken. Even heel simpel beginnen. Hoe gaat dat precies in zijn werk, dat boosten? Nou, dat, uh, dat boosten, u, u gaf het al aan, het heeft te maken met de verhoging van de bloeddruk. Uh, het is zo bij mensen met een, uh, met een hoge dwarslezie: die hebben een, uh, een verstoorde regulatie van de bloeddruk, die hebben normaal een lage bloeddruk. En uh, daardoor, uh, dat heeft ook te maken met een, een vermindering van de prestatie. Mm -hmm. Nou, En dat boosten, dat is dus een, een kunstmatige verhoging van je, van je bloeddruk. Maar, uh, maar hoe komt het dat je met een hoge bloeddruk beter presteert? Nou, dat heeft dus te maken dat het, uh, het, het, het bloed uh, beter bij de spieren komt... Uh, waar, het, uh, waar het nodig is, dus bij de actieve spieren. Juist. En, en nou, verhogen zij die bloeddruk kunstmatig door zichzelf pijn te doen? Ja, pijn te doen, dat is... Pijn ik... die zij niet voelen? Ja, dat, dat Dus dat, helft, dat klinkt zo tegenstrijdig? Dat klopt. Uh, zij voelen dat zelf niet meer, omdat uh, ze geen uh, informatie vanuit uh, de ledematen naar de hersenen gaan. Uh, maar er wordt inderdaad een, een soort pijnprikkel uh, toegediend. Uh, het lichaam reageert daarop. Je krijgt een soort uh, reflexmatige... Uh, Um, ...samentrekking van de bloedvaten. En normaal wordt dat van boven gereguleerd door de hersenen... ...maar dat kan bij deze mensen niet meer. Daardoor krijg je dus een, een sterke verhoging... ...die wil opgelopen tot, uh, tot 300 mm kwik. Het heeft dus niets te maken met adrenaline? Uh, daar heeft het ook mee te maken. Uh, je krijgt dus ook een, uh, daardoor een reactie dat de adrenaline verhoogd wordt. Ja. Ja. Is het gevaarlijk? Uh, het is gevaarlijk... Uh, zoals ik al zei, de 300 mm kwik, dat is echt uh, heel hoog. Dat gebeurt niet in alle gevallen, maar het kan wel voorkomen. En uh, ja, er is een risico op uh, bijvoorbeeld een, uh, een hersenbloeding... of een, een uh, hartinfarct, een uh, epileptische aanval. Dat soort dingen komen wel... Uh, maar dat is, er, ja. is er dat bij hen meer dan bij niet-gehandicapte sporters die die boost als vanzelf krijgen, als natuurlijk krijgen als ze zich zo inspannen? Ja, het is, het is uh, zelfs hoger dan, uh, het is hoger dan normaal. Omdat er totaal geen, uh, geen rem meer op zit. Dat is het probleem. Normaal wordt het uh, redelijk goed gereguleerd door de, door de hersenen. Uh, maar bij deze mensen is die regulatie uh, sterk verstoord. Hm. Dat, uh, is, is het aangetoond dat het werkt? Dat het inderdaad prestaties verhoogt? Nou, er zijn niet zo gek veel studies die naar, naar gedaan. Uh, een paar hebben dat wel gedaan en... Uh, die hebben laten zien dat je ja, toch wel zo'n 10% uh, verbetering krijgt. Uh, bijvoorbeeld tijdens een race kan je het uh, met 10% verkorten, ongeveer. Want wij ja, vroegen we, vroeg ja. ons ook af hoe lang duurt dat, die boost? Um, of is ja, dat afhankelijk van, van hoe erg je jezelf pijn doet? Ja, dat is, daar, dat is een van de problemen. Is dat het dus, uh, heel lastig is om dat te controleren. Voor die mensen. Ze weten zelf niet zo goed uh, um, hoe, hoog ze, hoe hoog het wordt, hoe hoog ze dat kunnen krijgen en hoe lang het aanduurt. Ja. Uh, het lijkt me dus niet iets voor een teamsport eigenlijk, wat bijvoorbeeld twee keer drie kwartier duurt, of twee keer twintig minuten. Uh, nee, maar daar gebeurt het ook wel bij, hoor. Bij, bij rolstoelrugbiërs bijvoorbeeld. Uh, gebeurt, het, uh, gebeurt het ook wel in het sport mm, ja. ja. Nou wordt het kennelijk uh, op de Paralympics toch gezien als, uh, in elk geval als verboden, als een soort doping. Ja. Nou weten we hoe je dopinggebruik uh, kan controleren. Hoe controleer je dit? Hoe, hoe, ja. moeten ze, hoe moeten ze mensen hierop testen? Ja, dat is ook een van de grootste, grootste problemen. Dat, dat is bijna niet te doen. Uh, ja, het is ook eigenlijk geen doping, want het is geen vreemde substantie die je inneemt. Het is een, een, een, een, een normaal verschijnsel voor deze mensen, die ook wel in het dagelijks leven optreedt. Ja. Uh, dus ook of het opzettelijk is, als er al vastgesteld wordt, dan weet je niet zeker of het opzettelijk is. Uh, en hoe ze erop controleren is, vlak voor de wedstrijd, dus echt, echt vlak daarvoor, uh, wordt nog gekeken hoe die mensen hoe eruit zien, of ze, veel of ze uh, zweten, of ze... Uh, rode kop hebben? Ja, rode kop ze kunnen de, dus gewoon de bloeddruk, de bloeddruk meten. En ze meten de bloeddruk, ja. dat klopt. En als die sterk verhoogd is, geven ze die mensen even de gelegenheid om... Eh, misschien dat het dan eh, na tien minuten weer beter is. En als het dat niet is, dan mogen ze niet starten. Nee, de, zeg, en je kunt ook kwalijk aan die mensen vragen van... trek je broek dan mee om te kijken of ze een naald in hun ballen hebben. Dat kan je ook niet echt doen uh, natuurlijk. Nee, dat, dat, dat doen ze ook niet. Nee, dat, nee. dat is wel een probleem. En dat, er zijn een heleboel uh, mogelijkheden om, om dit... Elke, elke prikkel eigenlijk aan het lichaam... Uh, kan dit veroorzaken. Ja, de reden waarom ze het willen verbieden is omdat het een soort van de zaakbelazer is. Hè? Cheating noemen, noemen, noemen ze het zelf. Is er nog een verschil tussen, bij dit effect, tussen man en vrouw? Uh, niet dat ik weet. Daar is, is geen informatie over. Volgens mij is daar geen, uh, geen verschil. En dan hadden we nog een ander raadsel. Wij lazen ook dat het pas sinds 2004 verboden is. Wist men het daarvoor niet? Of hebben ze in 2004 bedacht, ja, het is toch niet helemaal een eerlijke manier van sporten? Uh, nou, het werd al in 19... Ja, het is verboden sinds 2004, maar er wordt wel al op gecontroleerd sinds uh, volgens mij uh, 96 in Atlanta... Um, ja, het probleem is, het is dus niet echt, echt doping. En uh, hm. er is ook nog niet uh, heel erg goed aangetoond dat het, uh, dat het echt zoveel beter is en dat de prestaties daardoor verbeteren. Uh, dus ze vinden het nogal lastig om dat, uh, om dat te bepalen of, of dat nou verboden is of niet. En ze zeggen nu dat ze het voornamelijk verbieden vanwege de gezondheidsrisico's. Dan zou je een heleboel sporten moeten verbieden. Uh, ja. Sport kan altijd gevaarlijk zijn. Leuk <laughs> ja. bokswedstrijdje, één klap en je bent dood. Ja. Nou, en er is bovendien, hè, dat is natuurlijk wel, wel apart, er is nog nooit echt een, een goed uh, verband aangetoond of gedocumenteerd tussen uh, boosting en uh, problemen tijdens uh, wedstrijden. Daar ligt dat... een schone taak voor u? Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat misschien wel, ja. Maar ligt nog, ja, ik bedoel, u had er waarschijnlijk veel publiciteit mee natuurlijk. Nou, het is wel een, een heel interessant uh, en belangrijk onderwerp, maar het ja. is moeilijk, uh, moeilijk te onderzoeken. Het is, het is uh, moeilijk vat op te krijgen. Ja, ja. ja en moeilijk ook om eh, sporters te krijgen die aan zo'n test mee willen doen, natuurlijk. Hè? Het gaat ja, nogal ja. ver. En dat ja. gaat behoorlijk ver, ja. ja, ja. ja Oké, okay. Thomas Jansen, bewegingswetenschapper, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Dag. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Tijd dus voor Metropolis. Moet het in Nederland makkelijker worden om mensen te ontslaan? First in, last out. Of juist omgekeerd. Met of zonder rechter. We worden het er hier niet over eens. In de rest van de wereld doen ze er niet zo moeilijk over. En in Metropolis Radio kijken wij deze week hoe dat uitpakt. Te beginnen in China. Daar hebben fabrikanten ook last van de crisis. Een anonieme exportfabriek in de industriezone van Zuid-China, de Lopende Band. Daar zitten een paar honderd arbeiders die mixers en andere keukenhulpjes voor de Europese markt in elkaar zetten. Jonge mannen en vrouwen van het platteland. Ze stellen weinig eisen en ze werken hard. Maar door de crisis hebben dit soort fabrieken het moeilijk. Er is al één hal waar de lopende banden zijn stilgezet, wegens gebrek aan orders. En dan zit het hek van de fabriek ineens op slot. Dat merken de arbeiders pas als ze naar hun werk gaan. Hier is het afgelopen en ander werk is moeilijk te vinden, zegt de jongen. We gaan maar terug naar ons dorp, we zijn immers werkeloos. Volgens de Chinese arbeidscontractwet hebben ze bij ontslag recht op schadevergoeding. Maar Chinese bazen zijn meesters in het ontduiken van die wet. Deze jongens hebben nog een half jaar salaris goed En als ze dat geld willen, moeten ze vandaag een verklaring tekenen... dat ze vrijwillig ontslag nemen. En dan hoeft de baas geen ontslagvergoeding te betalen. Gemeen, hè? De baas laat zich allemaal niet op de fabriek zien. En al zou die er zijn, huh, hij staat ons toch niet te woord, zeggen de jongens. Zo worden migrantenarbeiders gemakkelijk uitgebuit... en nog gemakkelijker aan de kant geschoven. Dit is het lijflied van die miljoenen rechteloze mannen en vrouwen. Het gaat over Xiao Xiao Niao. Xiao Xiao Niao is een vogeltje dat niet zelf hoog kan vliegen en wanhopig steun zoekt. En met dat trieste liedje in hun achterhoofd hebben migrantenarbeiders hun eigen NGO georganiseerd. Genaamd Klein Vogeltje. Die helpt arbeiders hun recht te halen. Op de winkelstraat Wang Fu Jin tref ik uh, meneer Zhang. En meneer Zhang is een uh, ontslagen bordenwasser. Ik ga naar Xiao Xiao Niao. Die helpt migrantenwerkers hun achterstallig loon krijgen, zegt meneer Zhang. Xiao Xiao Niao is inmiddels in vier grote steden actief. Vrijwilligers nemen klachten tegen bazen op en bieden gratis advocaten aan. En als zo'n migrantenarbeider één keer een rechtszaak heeft gewonnen, weet hij de volgende keer precies hoe hij het moet aanpakken. Het resultaat? Arbeiders emanciperen in hoog tempo. Ze kennen de wet en nog belangrijker, ze durven hem te gebruiken. Ja. Meneer Zhang doet zijn verhaal, waarschijnlijk voor de honderdste keer al, want hij vertelt het graag, hoe hij ontslagen is. Hij had ruzie met een collega, bordenwasser. Nou, meneer Zhang heeft toen de politie gebeld, hij zegt, ik word met mijn leven bedreigd. De politie kwam erbij, nou, Alles gesust en toen is hij ontslagen, want zijn baas zegt, ja, politie bij de deur van mijn hotel, dat wil ik niet hebben dan zouden we dit soort mensen die uh, net hun eigen naam kunnen schrijven... tien jaar geleden geen stap verder gekomen zijn. En zijn mesjes, bankafschriften, salaristrookjes. Hij heeft alle bewijzen tegen zijn baas. En meneer Zhang doet er een uur of twee over... om die allemaal één voor één te laten zien. Zou hij zal voor je werken, zegt die man... Ik zou hem toch bijna gaan ontslaan. Hij blijft maar door ouwe, horen over hoe slim hij is. Hij is wel leuk, hoor. want de meeste Chinese arbeiders... Ja, zijn die hele doodziele kerels als de dood om een baantje kwijt te raken. Maar deze nou niet, hoor. Meneer Chang is nog lang niet uitgepraat over zijn onrecht. Dus ik laat hem achter bij Xiaoxianyao. De club die van zielige vogeltjes goed gebekte kerels maakt. Een reportage uit China van Marije Vlaskamp. En morgen gaan we in Metropolis naar België. En daar zijn ze best jaloers op de rechtspositie van de Nederlandse werknemer. Maar hoe is het in België geregeld? Is het te makkelijk om iemand te ontslaan of om te worden of te moeilijk? Te makkelijk. Helder. Dat morgen in Metropolis Radio. Rutte, Roemer, Samson, Sap en Slop. U komt de lijsttrekkers de komende week in alle media tegen... waar ze hun plannen voor Nederland aan de man proberen te brengen. Maar niet bij ons. Wij doen iets anders. Wij peilen de meningen en gevoelens binnen de partijen. Hoofdredacteuren van de partijbladen kennen die achterban als geen ander. Dat denken wij tenminste. Want <lacht> zij zien in gezonde brieven, de artikelen... en de hartekreten in sommige gevallen. Vandaag is aan de beurt Diederik Olders. Hij is hoofdredacteur van De Tribune. Dat is het... Staat zelf op het blad. Nieuwsblad van de Socialistische Partij. Diederik, welkom. Dankjewel. Toch even over gisteravond nog even, over het lijsttrek, eh, lijsttrekkersdebat. Premierse Bij de debat, RTL, premieresdebat. Werd ja. het ook wel zeer onrechter genoemd. Bij RTL. Um, nou, Emil Roemer deed dat natuurlijk. Fantastisch. Ja, geweldig. Behalve dat alle, alle analisten en commentaren iets ja. anders vonden. Nee, nou ja, kijk, uh, die analisten en commentaren... dat, is, uh, i, i, i, dat moet iedereen zelf weten. Ik, uh, wat, ik, wat ik in ieder geval belangrijk vind dat Emilio Roemer doet... is vooral blijven vertellen wat wij nou eigenlijk willen. En ik was heel blij dat hij niet ging meedoen... met het bekvechten tussen uh, Wilders en Rutte. Uh, en, en ook complimenten aan Samson, die deed het ook uh, scherp en duidelijk... Naar DNR hoorde ik een deskundige, iemand van een debatbureau heet dat geloof ik... Mm -hmm. Roderick van Grieken, en die zei... wat het sterke qua presentatie van Roemer altijd is geweest... dat is die spontane grap van hem, die lach van hem... maar nu wordt hij toch een beetje naar voren geschoven... ook door de media uit, eh, overigens hoor... als een toekomstig premier, een potentieel premier... En dan vallen die grappen niet zo goed. En dan wordt dat. Uh, dat, uh, dat lachje wordt een beetje een grimasje. Vond jij dat ook een beetje? Mm, nou, ik denk dat het. Ik, ik, om te beginnen hoop ik dat een, een premier van, van Nederland... ook uh, af en toe een grapje mag maken. Ja. Uh, ja, tegelijkertijd... Maar je moet ook weer niet te veel lachen. Nou, zo weer. is het. Nou, en ik, ik <laughs> vond je zelf dan dat hij zoveel uh, grapjes heeft gemaakt? Nee, ik vond dat hij heel vaak gewoon heel goed en serieus inging... op, op, op de vragen mm. en in de debatten. Nee, ik, ik, ik, ik, ik heb, zo heb ik er nog niet eens heel erg naar gekeken. Nee. Mm. Nou, kijk, de, kijk, zie je, dat is een relevante vraag. Tessel en ik hadden het daarover. Die van ze zei ook, ja, hij heeft het tactisch ook niet goed gedaan. Want hij begon over, over quote, met die, uh, met die foto. Uh, en daar maakte hij een grapje over. En toen, dat gaf Rutte de gelegenheid om zich heel presidentieel op te stellen. door te zeggen: ja, dat is een schaamteloze foto. En, uh, uh, uh, maar ik, wij vroegen ons af. Uh, mij was het niet opgevallen hoor, want ik heb zit, zitten kijken. Maar zou een gemiddelde kijker zo, zo, zo denken? Nou ja, dat denk ik dus niet. Kijk, de, de analyse van debatten, daar kun je ook erg aan ergeren. Ja. Uh, er wordt Op elk uh, slakje wordt zout gelegd. Uh, ja. Wat volgens mij heel erg belangrijk is, er komen nog heel veel meer debatten. Uh, die debatten hebben een doel, wat mij betreft, en dat is ervoor zorgen dat mensen weten wat de standpunten zijn. Je boodschap zijn. overbrengen. Ja. Ja. Juist. Laten waar het blad voor is. Want laten wij dan ook niet in dezelfde foutvervalling weer uitgebreid gaan analyseren nee. en dan analyses gaan analyseren. Het blad. Namelijk de tribune. Ja. Nieuwsblad, maar het is, het is ook een ledenblad. Het is toch echt een blad wat de leden thuisgestuurd krijgen. Ja, het service rubriek ja. en alles. Ja, het is echt een, het is echt een ledenblad, is het? Ja. Maar het is ook voor belangstellenden. Ja, zeker. De... Wie bedoelen jullie daar precies mee? Uh, nou, Er zijn uh, veel mensen, of veel, dat, dat, dat wil ik niet meteen zeggen... maar er zijn ook mensen die het, uh, die het interessant vinden om het te lezen. Uh, journalisten e lezen het natuurlijk... want die willen weten wat, wat er allemaal in beweerd wordt. Uh, dat is altijd interessant. Um, heel veel mensen die, uh, die geven het aan de buurvrouw uh, om, het te, om te lezen. Dus het, het, het, we schrijven het niet alleen maar met het oog op de leden. In is eerste het... instantie, maar het is prima als andere mensen lezen. Is het lezen. zo dat, dat uh, wat Ger en ik denken... dat het, u inderdaad ook het maken van dat blad... Dat u een goed beeld heeft van wat uh, er leeft bij de leden, of meldt u de leden voornamelijk dingen en niet omgekeerd? Nou, de leden melden ons natuurlijk ook wel uh, via uh, ons e-mailadres en via de brieven, denk maar jullie krijgt nog echt uh, ouderwetse uh, brieven. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. ja, dus uh, zeker, nee, best veel nog. Uh, dat, gaat, uh, dat gaat nog, uh, ja, ik denk toch wekelijks een stuk of. Uh, nou. Nou moet ik heel erg oppassen dat nou, mijn bureauredacteur geen... niet boos wordt. Dat ik te weinig of te veel zeg juist. Nou laten we zeggen twintig of zo, maar echt regelmatig. Okay, en wat, wat springt eruit? Wat, wat is nou een, een ding waarvan je zegt, dat springt er echt uit. Dat is altijd waar de mensen zich druk om maken. Waar ze aankloppen bij ons. Van, schrijf daar nog eens wat over. Of uh, breng het onder de aandacht. Nou, wat je vooral ziet is uh, dat mensen heel erg veel uh, zich zorgen maken over wat er in de zorg gebeurt. Mm -hmm. Dat is iets waar we echt gewoon heel veel reacties op krijgen als we een stukje maken. Uh, dat vinden mensen heel uh, bijzonder. Uh, maar ook bijvoorbeeld armoede. Uh, we hebben, een, we hebben uh, Twee tribunes geleden hebben we het gehad over de voedselbanken waarin we eigenlijk lieten zien van... nou, kijk eens hoe die mensen dat toch maar mooi weer organiseren en zo. En we hadden daar volgens een aantal leden iets te weinig bijgezet... dat wij het eigenlijk verschrikkelijk vinden dat die nodig zijn. Wat mm -hmm. natuurlijk zo is. En die mensen mm -hmm. hebben, hebben daar groot gelijk in. En dat is iets wat dan heel sterk leeft. Uh, en je ziet dat je daar veel reacties op krijgt. Dat mensen... Die geven ook grif toe dat het belangrijk is dat die mensen dat doen. Maar ja, het zou ja. eigenlijk echt niet nodig moeten zijn. En de SP zou dat veel sterker ja. naar voren moeten brengen. Of dat zou in de tribune moeten staan. Dat soort dingen. Dat Inspireren het... die brieven die jullie krijgen jullie ook tot... Uh, we krijgen nou al... Vier, vijf brieven in tien dagen tijd over onderwerp X. Laten we daar toch eens een groot stuk over maken. Of, of een hele serie. Ja, Gebeurt nou, dat ook? Ik, geloof, ik kan me niet herinneren dat dat nou heel zo, zo heel specifiek is gebeurd. Ik wil ook wel meteen even zeggen... De, de aanname is dat de hoofdredacteur van de tribune in de partij... het beste weet wat er onder de leden speelt. Ik zou willen zeggen dat, uh, dat ik één van de mensen ben... maar heel veel mensen in de partij... Wij doen ook. Onze Kamerleden doen heel veel moeite om te weten wat er speelt. Mm -hmm. De SP en dat is, in het land, dat is bekend natuurlijk. Ja, nee, maar dat is ook echt. Iets, dat ja. is niet alleen ja. iets wat we zeggen, dat is ook echt iets wat we doen. Mm -hmm. Dus ik krijg ook juist vaak via, ik bedoel, uh, via Renske Leijten uit de Tweede Kamer, die krijgen heel veel meldingen van iets. En die zeggen dan van, joh, uh, vinden jullie dit een idee? Uh, ja. Ik hoor hier heel van, dus uh, heel veel van. Dus uh, juist ook uit andere geledingen uit de partij krijg ik dus, krijg ik dus tips. En andersom, uh, wat bij de leden speelt. Uh, wordt dat ook even goed begrepen in Den Haag? Of moeten jullie wel eens zeggen, joh, wij krijgen heel veel brieven over dit. Uh, zou je daar niet eens wat meer aandacht aan besteden? Nou, sowieso geldt dat als wij een, een brief uh, krijgen die interessant is, waar, waarvan van belang is dat, dat Den Haag dus aangestelde stad weet, um, dan wordt die gewoon doorgestuurd en daar doen ze ook wat mee. In de, in de zin dat ze er kennis van nemen. Zij kunnen natuurlijk een tweede kamerlid kan niet elk Apart problemen gaan zitten oplossen. Nee, maar maar dit, is... dit gaat. Nou, we hebben het nu allemaal over beleid. Hè? Over waar, waar de uh, SP voor staat, noem maar op. Ga, is het blad ook het orgaan waar mensen kritiek op de partij zelf en op hoe de partij georganiseerd is, of wat zich afspeelt in de partij? Over de samenstelling van lijsten, noem maar op. Om daarover hun kritiek te kunnen spuien? Nee, dat is de tribune niet. Uh, we waar ook kan nog... dat wel? Nou, we hebben, uh, hebben nog een blad van het wetenschappelijk bureau. Spanning, uh, Spanning heet dat inderdaad. Um, dat, is al, dat is al iets meer uh, uh, discussie. Uh, maar dat gaat dan. Vooral over dat daar ook regelmatig uh, mensen van buiten de partij wordt gevraagd om uh, daar iets te schrijven. Kijk, um, bij ons is het forum voor, uh, voor kritiek en voor verandering. Dat zijn de ledenvergaderingen, dat congres. zijn de congressen, de partijraad. Hè. We hebben regelmatig een partijraad waarbij de, de voorzitters van alle afdelingen bij elkaar komen... en, uh, en eventueel besluiten nemen en dingen doorspreken. Dus uh, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de manier waarop er bij ons verandering wordt uh, bediscussieerd en, mm. en georganiseerd. Maar is het dan ook zo dat het niet mag in het blad? Nee, nou, we, nee want we, we plaatsen ook wel eens een brief die, uh, die uh, wat ons betreft terechte kritiek op iets... Uh, ik, ik, zou nou even, ik kan even geen voorbeeld. Nou, noemen, wij maar... Wij doelen natuurlijk, laten we gewoon er niet omheen draaien... Wij, de, wij doelen natuurlijk op de affaire Elma Draaier, journalist. Die is ooit hoofdredacteur Vrij. geweest Vrij. van... Vrij. Elma Verheij, denk ik dat je Vrij, Vrij. vindt. Ik draai, ja. ik, ik draai het weer om, zeg. Toen Elma Verheij sorry Elma Draaier, Elma Verheij, die was hoofdredacteur... en die is afgezet door een aantal affaires. Het komt er allemaal op neer dat ze artikelen in, in het blad wilden hebben... die de partijleiding niet welgevallig waren. Bijvoorbeeld een stuk over kritiek uit het land... op de rigiditeit van partijbestuur en bla bla enzovoort. En dan hebben we nog een kleine affaire over een Eerste Kamerlid... die op een bepaalde manier op, hoger op de lijst wilde komen... die zij dan gesteund zou hebben enzovoort. Die artikelen mochten er niet in. Dat heeft tot haar afzetten geleid. Ja, nou ja wat er tot haar afzetten heeft geleid, is, is haar eigen inflexibiliteit om. Uh, andere mensen van de partij de mogelijkheid te geven om, uh, om daarop te reageren. Het was een nogal eenzijdig stuk. En ook, mm. in, de, ook in de reacties, ook door andere journalisten, is destijds gezegd: van nou, dit zou ik ook niet aan mijn baas durven laten zien om erin te zetten. Het was heel erg eenzijdig. En ik bedoel dat dat wel eens gebeurt. Ik bedoel, we hebben ook wel eens een, iets waarvan, waar, waar in eerste instantie uh, je zou, van zou kunnen denken dat het nogal eenzijdig is. Uh, als je maar uh, uiteindelijk weer mensen de kans geeft om erop te reageren. Maar ik, het is heel ja? belangrijk. Uh, het is niet zo. Kijk. Uh, het blijft het blad van de SP. Um, het, is, het is niet de Elma, het is niet de Diederik, het is de tribune. En dat is het blad van de SP. En de leden zijn uh, degene die de SP maken. En als een lid zegt, ik wil wat kritiek spuien op hoe het intern in de partij gaat... mag dat dus niet, daar, dan moet het op een congres. Er is dus niet een orgaan waarin hij, hij of zij gewoon... een, een felle ingezonden brief zou mogen schrijven over... Nou, hoe de partij georganiseerd is, als hij of zij het daar niet mee eens is. Nou kijk, een ingezonden brief opsturen mag sowieso. Maar dat, is niet het, dat is niet hetzelfde als een recht op plaatsing of zo. Want, mm. als... Nee, dat is jullie criteria, die heb je. Natuurlijk. En uh, nogmaals, er wordt, er, er wordt heus kritiek uh, gepubliceerd uh, in, in de brievenpagina, die is bij ons heel klein trouwens. Dus uh, het is, uh, je, Dat is gewoon geen serieus forum voor, laten we daar eerlijk over zijn, mm -hmm. het is gewoon geen serieus forum voor, voor uh, kritiek. Binnen de partij. Uh, maar nogmaals, wij zijn zo georganiseerd... dat dat soort kritiek... Hij, ik bedoel, als één lid een kritiek heeft, is dat prima. Als hij daar anderen mee kan overtuigen... dan krijgt hij een ledenvergadering mee. Dan heb je al één afdeling, enzovoort. Hè? Wij, bij ons gaat kritiek en verandering... dat gaat op basis van argumenten. Nou, en dit is een mm -hmm. manier... Zo hebben wij dat georganiseerd. En dus niet via de tribune, dat is een nee. feit. Dus de tribune is er niet voor interne partijdiscussie. Precies. Maar voor het uitdragen van de standpunten. Daar is het een partijblad voor. En dat moet eigenlijk allemaal wel positief. Want heel veel, nou, je, je ja. ziet niet veel kritiek. Maar misschien is daar spanning het andere blad voor. De ja. tribune is echt een clubblad. Van met z'n allen de schouders eronder. En zie eens wat we doen. Nou, dat, dat zit er sowieso heel sterk in. Dat is, ik bedoel, dat is, dat is zeker ja, zo. zo. Het is van elke pagina. Ja, dat ja. is ook leuk. En terecht, het is, dat, ja. waarom niet? Zeker. dat is ook helemaal nou. geen... Nou. Maar kan ik dan in spanning een het volgende artikel kwijt. Um, het principe bij de SP is wat ze noemen het democratisch centralisme. Er is discussie van onderop. Er wordt uiteindelijk in de top wordt besloten... dit is de lijn, iedereen mag... In, dat, in die periode heel hard discussiëren. Maar dan maar daarna, is er ook een lijn. Daarna is, het, precies, is er een lijn, is het sluus en dan hou je je kop. Anders, vroeger zeiden ze dan bij de, bij de CPN, geloof ik, als je dan nog iets anders ging zeggen, dan was je een renegaat. Dat was het ergste wat je kon overkomen. Ja. Nee, kijk, als iemand zegt, daar heb ik nou kritiek op, ik ga daar eens een doorvocht artikel over schrijven. Wordt dat geplaatst? Nou, dat zou wel eens interessant zijn. Ik, ik, ik zeggen, dat moet je toch aan je vliegend hart. Dat is de, de, de baas van de ja. spanning. Dan zou je dat eventjes mm -hmm. moeten vragen. Maar ah, goed, ik, je, jij bent bekend in de partij. Jij weet dat. Of dat zo is of niet. Nou, kijk, het punt is een beetje... Ik, ik, als een, een goed artikel wat over... Kijk, ze werken vaak met een thema. Als dat ongeveer het thema is... Dan kan ik me zo maar voorstellen dat dat een heel interessant artikel is. Nou. Over hoe werkt dat nou eigenlijk onze partijdemocratie. Mm -hmm. Ik kan me herinneren dat we... In 2000, begin 2007 nog voor dat gedoe, daar toevallig een keertje een spanning over hebben gemaakt, kan ik me vaak herinneren. Ja. Dus ja, en dan van hoe werkt het nou eigenlijk? En, en he, dus wil dat, ik zou niet weten waarom nee. niet. Maar een maar... brief waarin iemand zich afvraagt hoe democratisch is het eigenlijk dat de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen, ook voorzitter van de partij is. Dat dat lijkt toch wel heel erg op moskouse toestanden. Zo'n brief, wordt die geplaatst? Een doorvocht, niet een geldkamerladen, maar een echt een doorvocht verhaal. Uh, nou, ik, ik zou eens moeten terugkijken in de tijd dat dat zo was. Uh, of, of er misschien een zonbrief is ge geplaatst. Ik zou, niet, ik, ik zou niet weten waarom niet. Ik heb het nu de hoofdredacteur. Zou, uh, jij, uh, zou jij denken, door die plaats ik? Uh, als het. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik, voor mij zou het afhangen: zie ik het meer? Uh, is het inderdaad geen scheldverhaal? Moska als nee, weet je wel. Ja, nee, nou, waarom ja. niet. Oké, okay. ja. geen probleem. Oké, okay. Niederik Olders hoofdredacteur van de Tribune. Dat is het nieuwsblad van de Socialistische Partij. Heel hartelijk bedankt. En ook jij natuurlijk succes met de campagne. Zoals we dat iedereen toewensen die hier te gast is. Uh, de villa is er zometeen na nieuwsverkeer weer. En wat is meer zij met ons panel Schuld en Boete. Tot zo. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke avond de nummers 2 en het NOS Radio 1 Journaal.